De 82-jarige Tenno werd bijna zeven jaar geleden opgesloten. Zijn gevangenisstraf werd later omgezet in huisarrest. De militaire leiders bepaalden elk jaar of zijn vrijheidsstraf zou worden verlengd. Ze hebben Tenno mogelijk laten gaan in verband met de komst van een VN-gezant. Aan het huisarrest van de Birmaanse oppositieleider Aung San Suu Kyi komt nog geen eind. In Rio de Janeiro is een Nederlandse toerist bij een overval neergeschoten, melden Braziliaanse media. Volgens de politie probeerden twee gewapende mannen de rugzak van een Nederlandse vrouw te stelen. Toen haar man dat probeerde te verhinderen, werd hij in zijn arm en buik geschoten. De vrouw kreeg klappen met een pistool. De Nederlander is geopereerd en zou buiten levensgevaar zijn. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan. De overval was in een zuidelijke wijk van Rio. De Nederlanders worden bijgestaan door het Braziliaanse bureau voor hulp aan toeristen. President Bakbo van Ivoorkust heeft de regering van het land en de kiescommissie ontslagen. Daardoor is het onzeker of er op afzienbare termijn verkiezingen zullen worden gehouden. De verkiezingen in Ivoorkust zijn al zes keer uitgesteld sinds het mandaat van de president in 2005 afliep. Bakbo riep demissionair premier Soro op volgende week een nieuwe regering te vormen. Die zou op haar beurt een nieuwe kiescommissie moeten samenstellen. De ontbonden kiescommissie wordt beschuldigd van fraude. De oppositie veroordeelt de besluiten van Bakbo. Ivoorkust voorkust is sinds 2002 verdeeld. Het zuiden is christelijk en islamitische rebellen hebben het noorden in handen. De verkiezingen moeten aan die verdeeldheid een eind maken. Het weer. Op sommige plaatsen wat lichte sneeuw. Temperatuur rond het vriespunt. Vanavond en vannacht vriest het 2 tot 5 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. En nu, Zandvoort op zaterdag. And voor love's sake, each mistake. Oh, you forget. And soon, both of us learn to try.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 man platen Albert Jan? Ik herken hem wel, maar vraag me niet wie het is. Nee, raad je plaatje. Zullen we even gaan doen? Die raad ik, dat niet. <laughs> as Simpson was dat Saletas Rock. Oké. Okay, Salida Al twintig jaar CFM in Zandvoorts. En daar zijn we best wel een berentrotz beetje nou, op. een trots op. Ja, dat is een betere term. Berentrotz. Daar zijn we zeker trots op. En we gaan naar de komende 20 jaar weer door, natuurlijk. Tuurlijk, maar ik verheug me wel op ons 25 jaar. Ja, oké. Dat heb nou zin in. <laughs> nou, dat gaat helemaal goed komen. Wat gaan we in de derde uur doen van dit programma? Nou, de laatste sportnieuwsjes natuurlijk. Uh, we kijken even naar de filmagenda. We kijken nog even snel naar de evenementenagenda. En uh, ja, dan, uh, dan zijn we er weer redelijk bij. En het is morgen het, Valentijnsdag. Het, dat kan niemand zijn ontgaan die naar dit programma heeft geluisterd... dat het morgen een Valentijnsdag is. En morgenmiddag in uh, uh, land uh, hebben we dus ook stilstaan bij, uh, bij uh, deze feestdag. Maar dan zal iedereen zijn, lekker zijn ontbijtje al hebben gehad... en zijn eitje getikt hebben. Dat dacht ik wel. Maar goed, morgen zijn we er dus weer op. Uh, weer drie uurtjes. Zo, so, helemaal gezellig. Live. Dat gaan we doen. Uh, en dan zeg je gewoon tegen je geliefde... With you, I'm born again. again. Billy Preston and Sarita Come bring me Your softness Comfort me through all this madness Woman don't you know with you I'm born again Sweetness. Now there's you, there is no weakness Lying safe within your arms, I'm born again yeah. I was half, not old Instead, with none Reaching through this world in need of one Come show me your kindness In your arms I know I'll find this Woman, don't you know with you I'm born again Lying safe with you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 Altijd lekker om deze plaat weer te draaien op de Zandvoortse Radio bij CFM. joh, de singer van Dusty Springfield. En in private. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En we gaan eens even kijken naar de bioscoopagenda van de enige bioscoop hier in Zandvoort. Ja, en wel uh, de filmprogramma van 11 tot en met 17 februari. Ehm. Uh, Trouwens, vanaf 19 februari, staat hier in de, in, de, in de krant... ...dagelijks om half twee en vier uur De Prinses en de Kikker. En er wordt meekijken gewenst vanaf zes jaar. Eén uh, week draait hij de komende film slechts in Zandvoort... ...en dat is Arthur en de wraak van de Malt, Malt hazard. De Nederlandse versie, ook hier meekijken gewenst vanaf zes. Ook de laatste kans om te kijken naar de tragi It's Complicated... ...met Meryl Streep en Alec Baldwin... En nu op het lijstje staat Sherlock Holmes. En uh, in de filmclub van Simon van Kolmen om woensdagavond half acht London River. En daar is Ladies Night vrijdag vanaf acht uur. Even Sherlock Holmes. Ja, natuurlijk wie kent hem niet hè? In een dynamische nieuwe portret van Arthur Conan Doyle's beroemdste personages... komen Sherlock Holmes en zijn trouwe partner Watson weer voor een uitdaging te staan... Holmes blijkt niet alleen over een legendarisch intellect te beschikken, maar laat ook zijn vuisten spreken om een nieuwe vijand onschadelijk te maken. Hij ontrafelt een dodelijke samenzwering die de ondergang van het land zou kunnen betekenen. Robert Downing Jr. brengt de legendarische detective tot leven. En Jude Law schittert als Watson, de betrouwbare metgezel van Holmes. Een arts en oorlogsveteraan die een formidabele bondgenoot voor Sherlock Holmes is. En uh, voor tijden en aanvangstijden uh, verwijs ik u naar de Zandvoortse krant. Dat wat betreft uh, de enige bioscoop van uh, Zandvoort. Weer maar voldoende hele films leuke zien. Een bioscoop, hè? Dat dacht ik wel, ja. Heel Zeker weten. en gezellig. Zeker weten. Jij ja, zegt steeds uh, meekijker gewenst vanaf zes jaar. Ja. Tot welke leeftijd gaat het door? Ja, tot 80 <laughs> of <tachtig>, zo? <laughs> natuurlijk, <laughs> Oké, dan is het goed. Slowly be let turn away Just another play for today oh, but Bo die had een zin vandaag. He? Die denkt van nou, ah, ik ga gewoon twee keer hetzelfde liedje zingen. Maar zo zijn we niet getraaid. Nee, dat gaan nee, niet. <laughs> Dance Across the Floor hoor je erachteraan de single van Spendal Ballet. En ja. You Are Gold. Nou, laten we dat ook hopen voor Sven vanavond. <laughs> ja, want uh, ja. menig een zal het al wel begrepen hebben. De loting is uh, voor de Olympische 5000 meter... is voor Sven Kramer uitermate ongunstig uitgevallen. De torenhoge favoriet moet vanavond in Richmond Olympic Oval... als eerste van de favorieten aan de bak. De 23-jarige Fries ontmoet in de elfde rit de Amerikaan Shawnee Davis. Vervolgens moet Kramer in de wachtkamer plaatsnemen. Al zijn concurrenten komen namelijk na hem in actie... Bob de Jong kruist na de rit van Kramer de Degens met de Chinees Sheng-Hu Lee over Zuid-Korea zelfs. Gevolgd door de onderlinge confrontatie van Skolbrev tegen Fabrice. Bukko treft in de laatste rit regerend Olympisch kampioen Chad Hedrick. Dus uh, wat betekent dat voor Sven? Uh, hopen, hopen, hopen. Ja, en gewoon knallen. Ja, gewoon knallen. Uh, tactiek is helemaal niet meer aan de orde. Dat zou je nog kunnen denken als hij in de laatste rit aan, aan had uh, he? moeten starten. Dan kan mm -hmm. hij precies zien wat hij moet rijden om, uh, om te winnen. Maar nu moet hij gewoon uh, helemaal erin. Gewoon volle bak. Oeh, Dus ik denk dat het een heel groot, groot kijkercijfer uh, uh, haalt. Want uh, ja, vanaf half negen of negen uur vanavond live te zien en te volgen op de televisie. Heb jij uh, afgelopen nacht nog uh, naar de openingsceremonie gekeken? Prachtig. Ja, was het mooi? Ja, was het mooi. Natuurlijk was het een beetje tragisch, hè, om het, met het overlijden van die rodelaar. Maar uh, ja nee wat daar uh, aan uh, techniek uh, aan te pas kwam, was geweldig. Wat een show, hè. Ik vond geweldig. Ik die, zag het die, walvissen, nog... die walvissen in het begin. Ah, dat was een schitterende show. Nou, laten we hopen. En dat die muziek een, die erbij was, hè? Op een uh, mooie Olympische uh, winterspelen. Ja. En er was dit nummer, werd ook gedraaid. Die was erbij. En wij gaan hem voor je draaien bij oh. Salford op zaterdag. <laughs> Tuurlijk, Rob. Dat dacht ik al. <laughs> ja, Albert-Jan. Oh. Yeah. van overtuigd dat het uh, tijdens de opening ja, een, een, een heel mooi nummer was. Ja. Heb je nog een leuk like berichtje voor ons, uh, Albert-Jan? Natuurlijk. Ja, uh, nou ja, God, we, we hebben het er al over gehad. Valentijnmorgen morgen en natuurlijk in de diverse horeca-gelegenheden uh, is het feest. Bijvoorbeeld Café Alex heeft natuurlijk weer live muziek. Mm -hmm. uh, we hebben al even stilgestaan bij Het Wapen van Zandvoort vanaf drie uur met muziek uit de jaren zeventig en verzoekjes uh, bij, en een uh, speciaal menu. Valentijnsmenu. Dat geldt ook voor Lal en Hardy. We hebben ook een uh, speciale menukaart. En natuurlijk nog vele, vele anderen. En natuurlijk uh, hebben we ook nog het optreden van de Joyce Meister band In vier. Oké. Okay. Onze enige echte eigen Joyce. Joyce de <laughs> ja, Voice. Ja, die had tot voor kort nog geen band. Maar nu schijnt ze zijn eigen band te Kijk, hebben. Kijk, dus, ze gaat, uh, ze gaat uh, de goede kant op. Ik ben <laughs> erg, erg benieuwd. <laughs> en uh, nee, genoeg activiteiten morgen rondom Valentijn. Oké. Okay. Hier is Rutja Kots. En vrede. Nou, dat kunnen we elkaar wel wensen. Dat, dat dacht ik wel.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 mooi, Dacht ja, het wel, hè? Ik ben tot That's what ik ben, friends are voor. Ik ben tot tranen toe beroerd. <laughs> Diana Anna met al haar vriendjes en vriendinnetjes. <laughs> Inmiddels uh, tien overal vijf uh, geworden bij Soft op zaterdag... We gaan eens even kijken wat er allemaal gaat gebeuren op het circuitpark Zo voort het aankomende seizoen. Ja, want pak die pen en... autoliefhebbers, pak pen en papier daar vast even bij. Het formele programma zal ongetwijfeld bij diverse benzinepompen binnenkort te verkrijgen zijn. Maar ik pak er even wel vast vier highlights uit. En wel op 3 en 5 april, natuurlijk, de overbekende Paasraces. 15, 16 mei, ja die kies ik natuurlijk eruit. Dat zijn de historische Zandvoort-trophies. Mm -hmm. Ga je mee rijden? Nee, mijn auto is nog te jong. Oh, echt waar? <laughs> ja. Oh. En uh, op 4 tot en met 6 juni natuurlijk de Masters of Formula 3. En natuurlijk van 20 tot en met 22 augustus de Deutsche Tourwagen Meisterschaft. Ah, wie de Beck. Voor het volledige programma verwijs ik u vooralsnog even naar de Zandvoetse Courant. En anders straks naar het officiële programma van het circuitpark. Dus genoeg te doen op het circuit dit seizoen. Oké, okay, nou helemaal goed. circuit is uh, lekker bezig. En uh, Zandvoort is gewoon uh, lekker bezig, toch? Met allerlei dingen. Ja. We hebben gewoon zin in Zandvoort en zin in Valentijnsdag. Ik ga een plaatje speciaal voor jou draaien. Especially voor <laughs> you. Kali <laughs> <laughs> Minouk en Jason Donovan. Wie kent hem niet? Especially for you.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 Uh, zeker, we hebben zo dadelijk weer voldoende entertainment voor u. Ja, want de heren zijn binnen. De heren zijn binnen, dus en, uh, het feest kan beginnen. Onze eigen Roy. Want de heren in... zijn binnen. En onze Roy is er vandaag niet. Nee, Roy uh, die is... Uh, waar was je ook weer heen? Hij live verslag bij Ernestine. Nee, uh, kom even bij de microfoon. Kom even bij de microfoon. Waarom is Roy er niet? Ja ja. ja, ja. pak hem er even bij. Hij is uh, bij de ernestine Vendag. Hij heeft, doet uh, vandaag live verslag in entertainment for you. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus dat wordt uh, en, wie, ja, wie, en wie is dit? Ik bedoel, voor de oudere luisteraars die het zeggen, dat er dat is dat is helemaal een, niks. Uh, ja, eigenlijk een populaire zangeres. Maar daar hoor je straks nog meer over, Dan moet je eigenlijk maar luisteren. Tuurlijk! En hoe ja. laat kunnen we dat horen bij jullie? Dat is uh, ja, een hele, hele, hele uur eigenlijk, van 5 tot zeven. Oké, okay, hebben jullie verder nog verrassingen? Dit was trouwens al een hele grote verrassing. Ja, natuurlijk het show is met uh, popster Henry. Yeah. En voor de rest natuurlijk uh, ja, veel entertainment. Hartstikke goed. Kijk, zo duidelijk na vijf uur blijven luisteren naar CFM. Doe je er ook nog aan Valentijnsdag voor morgen? Uh, nou, we doen eigenlijk Was je, een toch, niet vergeten, hè? Was ja, je ja, toch niet vergeten? Ja, we gaan een carnaval vieren Maar we gaan natuurlijk. toch een beetje meer aandacht bieden aan carnaval. Carnavalappen. Ja, daar hebben wij carnaval. natuurlijk ook weer weinig aan we, gedaan. Daar, daar hebben wij we we heel dan. weinig aan maar gedaan. Maar die programma's vullen elkaar weer perfect aan. We hebben nog ja, een paar minuten dit hoor, dit dus ja. <laughs> komt wel ja. goed. Oké, okay, en wat ga jij doen Rob? Jij bent jarig vandaag, dus... ja. Heb je een nee, feestje vanavond? Ik ga zo dadelijk even uh, napraten over dit programma. Ja, maar dat, is, dat, is, dat, is, dat doen we niet voor de lol. Dat is en dan gewoon, ga ik uh, schaatsen kijken natuurlijk. hè? Naar Sweet Kramer. Ja, en dan doe je dat gewoon braaf thuis? Tuurlijk, altijd. Oh, okay. Want thuis, voor de buis. Maar ja, jij had dus een, uh, net een nummer voor mij. Especially for you. Waar ik nog helemaal van onder de indruk ben. Maar ik heb natuurlijk ook een nummer voor jou. Maar dat, is meer, dat slaat meer op je verjaardag. Oké. Okay. En uh, na, na, deze? Mede, mede namens Guus Meeuwens. Veel plezier vooral. Hé, hey, dankjewel.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 van. Geniet met volle teuren, pluk de dan zoveel je kan Het donderen, en het blikselt en het de dus Het wordt te dus pompen of verzuipen, als is de enige manier Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zul je tijd omortelen Het donderen, en het blikselt en het de dus spieren, Het wordt dus pompen of verzuipen, als de enige manier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 En morgen dus het kindercarnaval ja, hey. in gebouwde Krochts. En dan kunnen we natuurlijk weer genieten van allerlei uh, gezellige carnavals. Dan is is andere cover van dit nummer, ja. hè? Nee, Tarzanja. <laughs> <Goed>, <laughs> maar deze was voor jou. Uh... Oké, okay, dankjewel, Guus Belles. Maar ik zeg je niet vast, morgen om twee uur hebben we weer uitzendingen. Oh ja, niet vergeten. Dus ik mag hè? wel uitslapen, maar om niet twee vergeten. uur moet je weer zijn. Oké, okay, nou ja, dan ben ik van die partij, hoor. Ja. <laughs> En we gaan nog even door. De heren van de Entertainment voor You zeiden van... ja, ...je moet wel een beetje carnavalsmuziek draaien. Het vergeet ook wel eens naar gevoel... ...val op nou eens de boel, maar de boel... ...om te dansen en te chansen... Achter je weet wat ik bedoel... ...maar het denkt dan, waar moet ik alleen... ...waar kan ik in mijn eentje nou heen... Maar wat rampen, hier geen rampen, hier stonden nooit alleen. Ze lust voor het zorgag gezien. Hoe een oetsel drie dagen geniet met zijn hassen, de vassen en hij krijgt zijn oorsten niet. Ook al weet ze gij niet hoe het moet. Wist ze niet hoe een oetsel daar doet. Kijk dan normen, lijkt maar normen. Of all the and now he. Has... studio van CFM en naar nou die hadjes te luchten! Nee, nee, nee. Ja, we hebben... Carnaval natuurlijk, ja, we kennen het hier bijna niet meer. Vroeger wel hè? Vroeger. Hadden we hadden een eigen carnavalsvereniging. Twee. Ah, twee twee zelf. De schuimkoppen en de schadderkoppen ofzo, ja, wat was het ja, ook weer? Dat is een ruim voorbereidheid. De schadderkoppen? Ja, maar dat was zoiets. Dat zijn ja, wel roemruchtige carnavalsverenigingen geweest. Dat dacht ik wel, vertellen. wat een feest de tijd. Maar ja, nog steeds groot feest hoor. Morgen in Gebouw de Krocht voor uh, de, de kinderen. kinderen ja. Vanaf twee uur tot half vijf. Ranja. Meters Ranja, Ranja. zijn daar uh, verkrijgbaar. Dus dat gaat weer een gezellig feestje worden. We gaan nog wel eventjes ja. door bij CFM. Een bloemetjesgordijn. Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Zijn leven blijven lopen Dan wordt hij opgejaagd van hier naar daar En altijd maar het beste blijven hopen De honderdduizend of het appatois Maar lekker rusten blijven hangen Zoals een gordijn Dat moet toch zalig zijn Een bloemetjes gordijn, van het plafond tot op het raamkozijn. Een bloemetjes gordijn, een bloemetjes gordijn. En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele leef, maar ook op mijn gezicht. heel zijn leven blijven knokken want anders zit hij zo in de puree. een mens moet heel zijn leven blijven dokken betalen moet hij tot zijn AOE maar lekker rusten blijven hangen zoals een gordijn dat moet toch zalig zijn En alle dagen hangen lekker in het zonnelicht. Met bloemen op mijn hele lijf, maar ook op mijn gezicht. Zo zou willen zijn en dan gaan we met z'n allen mee zingen zo het de laatste plaatje alweer voor de zondag op zaterdag zit weer op weet je wat ik wel zou willen zijn een bloemetjes gordijn ja het zit er weer op Het vliegt voorbij die drie We gaan plaats maken voor de heren van entertainment for you met Roy van Buren op locatie Uiteraard Ja maar als de, ze zeggen wel, als het mm, van huis is, dan dansen de muizen. Juist. <laughs> de, juist. <laughs> nou, ik wens heel veel plezier uh, bij het volgende programma bij CFM. En wij zijn er morgen weer. Rob, wij gaan uh, werkoverleg doen. Dus 2-5, zondag in Kennemeland. En uh, eh, dan zijn we er ook weer. Wat ja. is er aan dat? Zondag in, in Kennemeland. Nou, je hoort het morgen. Morgen weer uh, dus. Uh, en Vader dan geen Niet vergeten. Nee, dat vergeet ik niet. Nee, oké. Okay. Dus uh, je neemt een uh, dasbombos voor me mee of zo... Uh... Ik dit dit plaatje dragen oh, jou okay, op. Oké, dankjewel. Tot een andere keer. Really you might a things just make you swear and curse when you're chewing on last gristle. Pack grumble Give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.